Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet denkt erover om langer voedsel te droppen boven Gaza. Dat zegt demissionair minister Veldkamp. Nederland gebruikt sinds twee weken een militair transportvliegtuig... om vanuit Jordanië hulpmiddelen boven de Gaza-strook af te gooien. Nederland heeft geld uitgetrokken om meerdere dingen te doen, zegt Veldkamp. Dat betreft geld wat deels via de rode halve maan in Gaza... via het Nederlandse Rode Kruis wordt ingezet. En we doen ook die, die luchtdroppings waarvan we nu bekijken... Of we die nog een aantal dagen meer kunnen voortzetten. Ten meer omdat het uh, Nederlands vliegtuig eventjes uh, uh, stuk is geweest. Ook andere landen voeren voedseldroppings uit. Ze begonnen daarmee omdat Israël te weinig trucks met hulpgoederen Gaza inlaat. Een raadslid van Almere is terecht ontslagen. Dat oordeelt de Raad van State. Het raadslid had een korte tijd buiten de gemeente gewoond zonder dat op te geven. En dat mag niet, raadsleden zijn verplicht om te wonen in de gemeente waar ze in de raad zitten. De Amerikaanse supermarkt Walmart heeft garnalenproducten teruggeroepen omdat er radioactief materiaal in kan zitten. Amerikanen worden opgeroepen ze weg te gooien. De garnalen waren afkomstig uit Indonesië. En ahoy, Amsterdam ligt vol historische schepen vanwege zeil. Vanuit IJmuiden gingen verschillende oude en nieuwere schepen richting de hoofdstad. De intocht is al de hele middag bezig en de schepen zijn bijna aangekomen op hun plek vertelt verslaggever Danny Simons. En De bedoeling is dat rond zes uur dan al die schepen zijn aangemeerd. En dan gaan uiteindelijk de schepen eigenlijk open voor het publiek. Dus dan kan iedereen ze ook betreden en kijken ja, hoe de bemanning daar leeft en werkt. En dat kan dan nog tot en met zondag. Maar dan gaan al die schepen weer dezelfde route dan terugvaren richting IJmuiden de zee op. De volgende zeil is dan weer over vijf jaar. Het weer, bijna overal schijnt de zon. Het waait niet hard. En morgen is het ook op de meeste plekken droog. Er is dan af en toe zon. Het wordt 18 graden op de wadden, tot 24 in Limburg. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Rond Amsterdam is het zeer druk op de weeg door de combinatie van sail- en wegwerkzaamheden op de Ring van Amsterdam. De langste files staan op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmere en Knoop het Velsen, drie kwartier extra reistijd. Op de A9 Alkmaar richting Diemen van amsterdam meer 20 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost en Noord richting Zaanstad een uur op onthoud. De N200 Amsterdam richting Haarlem voor halfweg 10 minuten. De N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen afrit en Dam en de aansluiting met de A22 een half uur. De N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22 een half uur op onthoud. En tot zover de A-D-B verkeersinformatie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 My fantasy And I will fantasize Something away.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 I just don't. 106 FM 106.9 FM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 Best memories, I just want to let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just want to let it go. Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veiligheidsgaranties voor Oekraïne kunnen alleen worden afgesproken als Rusland aan tafel zit, vindt de Russische buitenlandminister. Europa, Oekraïne en de VS willen mogelijk westerse militairen stationeren in Oekraïne. Daar zal Rusland niet mee akkoord gaan. De gemeenteraad van Almere heeft een raadslid terecht ontslagen omdat hij niet in Almere woonde. Dat heeft de Raad van State bepaald. Raadsleden zijn verplicht om in hun gemeente te wonen. De kerk in Zweden die moest worden verplaatst is aangekomen op de nieuwe locatie. Het gebouw staat nu op stevige ondergrond, net als gebouwen die eerder al werden verplaatst. Het weer het is 21 tot 25 graden. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog, maar het wordt wel iets koeler. Dit is ZFM. night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 you're wearing love it when they check you out cover's only 20 bucks and even if the dj sucks it's time to turn this mother out <laughs> Dat weet